Het weer, overdag eerst vrij zonnig, maar al gauw bewolkt en vanmiddag regen met kans op onweer, Het wordt 18 tot 24 graden. Dit was het nos Journaal. Nou, we hebben even verkeersinformatie. Nog geen files op de Nederlandse wegen. Wel een waarschuwing voor de mist, want in het midden van het land en in de provincie Noord-Brabant komen misbanken voor. Het NOS Radio 1-journal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Het is maandag 21 mei, goedemorgen. Dit wordt een top-uitzending. De grootste NAVO-top. Ooit is begonnen, Wessel de Jong doet verslag vanuit Chicago. Het zal dan vooral gaan over de inzet in Afghanistan. Correspondent Lucas Waagmeester vertelt over de militaire situatie in dat land. En over het beleid en de toekomst van de NAVO praten we met defensiespecialist Coco Leij. De top van GroenLinks rolt ruziend over straat. De sfeer zou verziekt zijn en de partij krijgt een klap in de peilingen. Joost Vullings in Den Haag schetst de problemen van de partij. En we praten erover door, doen we met de politicoloog en GroenLinks volger Paul Lucardi. En Marno Remmers is in Utrecht waar traditioneel veel GroenLinksers wonen. Bas met dan in Italië heeft het laatste nieuws over de gevolgen van de aardbeving. Hij was ook in San Agostino. U hoort straks zijn reportage. Hoofdverdacht in Amsterdamse zedenzaak Robert M. hoort vandaag... en vanochtend zelfs waartoe de rechter hem veroordeelt. Kijken vooruit op de uitspraak. Slachtoffers van ondeugelijke borstimplantaten beraden zich op stappen. Servië heeft een nieuwe president, hoorde u al net... maar het is niet degene die werd verwacht. Chelsea, vierde feest na het winnen van de Champions League. Hesjes bij het Nederlands Elftal zijn gisteren voor het eerst verdeeld. En er is een ware hoos aan EK. ...apps op de markt. Daar hoort u meer over. Dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl In Chicago heeft president Obama gisteravond de tweedaagse NAVO-top geopend. Het belangrijkste gespreksonderwerp is Afghanistan. Secretaris-generaal van de NAVO, Rasmussen, tijdens de opening. We maken our commitment to een long term partnership met de Afghanen beyond 2014 zodat so Afghanistan never again terrorists that can attack us at En so that kunnen can look forward to a in a stable regio. Ook na 2014 wil de NAVO Afghanistan blijven steunen. Daar zijn alle lidstaten het wel over eens. Maar de vraag is natuurlijk wie dat gaat betalen. Correspondent Elke Bos van Rosenthal. De Amerikanen schatten in dat na 2014, als de NAVO-missie is afgelopen, dat er tien jaar lang. Elk jaar zo'n 4 miljard dollar nodig is uh, om vooral Afghaanse troepen op te leiden. Nou, de Amerikanen betalen daarvan ongeveer twee derde deel. Maar de rest zal van de andere NAVO-landen vooral Europese landen moeten komen. Nou, ze worden dus om meer geld gevraagd, die Europese landen. Juist op het moment dat iedereen hier met zijn eigen begrotingscrisis bezig is en dat er niet veel geld uh, is. Nederland geeft op dit moment 90 miljoen euro over een periode van drie jaar na 2014. Maar dat is bij lange na niet genoeg. Uh, Rutte, premier, over de Nederlandse bijdrage. Het eerlijke antwoord is dat in Europa, maar ook in Amerika. nog steeds bezuinigd wordt op defensie. Uh, dus de kans dat die budgetten gaan stijgen is klein. Dus zullen we het echt moeten hebben van het slimme organiseren. Maar over hoe dat slimmer organiseren eruit ziet, moet nog veel worden gesproken. Top werd trouwens ontsierd door rellen in de straten van Chicago. De protestmars van duizenden demonstranten verliep vreedzaam. Maar kort na de mars ontstonden er wel opstootjes. Een groep demonstranten probeerde het gebouw binnen te komen... waar de wereldleiders bijeen zijn. De politie moest met wapenstokken ingrijpen. 60 mensen werden opgepakt en ook zijn daar enkele mensen gearresteerd... op verdenking van terreurgerelateerde activiteiten. In Belgrado, in het kamp Nikolic, de kerstverse president van Servië. De nationalist versloeg de liberale zittende president Tadic in de tweede stemronde met een klein verschil. Verrassend, want in alle peilingen was Tadic als winnaar getipt. Tadic vreest nu dat de EU-aspiraties van Servië in gevaar komen. Nikolic richtte zich in zijn overwinningstoespraak tot Tadic, van wie hij eerder twee presidentsverkiezingen verloor. De referendum van Kotoga. Deze verkiezing was geen referendum voor of tegen de EU... maar over interne problemen... veroorzaakt door Tadic en zijn democratische partij, dat is Nikolic. Hij gaf daarbij wel aan niet van het Europese pad te willen afdwalen. Maar toetreding zal onder zijn gezag niet makkelijk worden... Hij was een bondgenoot van oud-president Milosevic... en een partijgenoot van, van Cezelic, die voor het Joegoslavië-tribunaal terecht staat. Ook wil hij de band met Rusland aanhalen. Egypte wacht een spannende week. Woensdag zijn er de eerste vrije presidentsverkiezingen. En de winnaar van de parlementsverkiezingen, de moslimbroederschap, is favoriet. Volgens correspondent Sander van Horen is een overwinning van deze partij... echter allerminst zeker.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 De kandidaat voor de moslimbroederschap is Mohammed Mursi. Andere belangrijke kandidaat is Amr Moussa... voormalig minister van Buitenlandse Zaken... onder oud-dictator Mubarak... en oud-voorzitter van de Arabische Liga. En dan is er nog de laatkomer Ahmed Shafiq, de kandidaat van het oude regime. Hij was premier onder Mubarak... en geniet de steun van het leger... dat nog altijd de leiding heeft in het land.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 Ja, gevreesd wordt dat het leger de verkiezingen probeert te manipuleren en Shafiq naar voren te schuiven. De verkiezingen duren twee dagen. Als er nog geen winnaar komt, dan volgt een tweede stemronde en die zal zijn op 16 en 17 juni. De topman van het internationaal atoomagentschap IAEA, Japaner Amano, is in Teheran aangekomen voor onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Volgens Amano is nu het moment aangebroken om tot een overeenkomst te komen. We need to keep up the momentum. There has been good progress during the recent round of discussions between Iran and IAEA. So I thought that now is the right time for me to visit Tehran and have a direct talk with high level officials. Op Iran. En dit is het moment om vast te houden en nu toe te slaan. Amano benadrukt dat niets zeker is, maar hij blijft wel optimistisch. De AEIA wil wel toegang hebben tot het militair complex... bij Parchin, zo'n 50 kilometer ten zuidoosten van Teheran. Iran heeft inspecteurs tot op heden geen toestemming gegeven... om dit complex te bezoeken. Tot wat het financiële nieuws. De Europese beurzen maken zich op voor een nieuwe week. Door de Griekse politieke impasse en de financiële problemen in Spanje doken de grote beurzen vijf dagen lang op rij in het rood. Vrijdag leverde de AIX een half procent in. Frankfurt en Parijs deden dat ook. En Londen moest zelfs 1,3 toegeven. Ook Amerika had een slechte week. De Dow Jones noteerde afgelopen vrijdag... voor de twaalfde keer verlies in 13 handelsdagen. Dat gebeurde voor het laatst in 1974. Daar kon de beursgang van Facebook, die kleurloos verliep... niets aan veranderen. In Japan is de beursweek inmiddels alweer begonnen. Daar opende de Nikkei licht in de plus. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 10 minuten over 6. Robin Gibb, een van de drie Bee Gees, is overleden. Gibb leed aan kanker en werd begin april in het ziekenhuis opgenomen vanwege een longontsteking. De drie broers Barry, Maurice en Robin Gibb vormden eind jaren 60 de Bee Gees. Ze werden wereldberoemd met hits als Stayin' Alive en deze uit de film Saturday Night Fever. Het fever hoorde u van de Bee Gees. En van de drie Bee Gees leeft nu alleen Barry Gip nog. Tweelingbroer van Robin Maurice. Overleed in 2003. En afgelopen nacht dus Robin Gip. Hij is 62 jaar geworden. Het is bijna kwart over zes. Wij gaan naar Mino Remmers. En Mino. ik neem jou even mee naar de krantenkoppen van vanochtend. Uh, AD, sfeer bij GroenLinks. Ja. Is volledig verziekt. Dan ja. pak ik trouw erbij. Verkrampt GroenLinks. Drijft leden naar Dibi. En volkswand ook nog maar eventjes. Harde dreun voor GroenLinks. Waar ben jij vanochtend? In een straat met groene vuilniszakken. Ah. <laughs> ja. De Amsterdamse straatweg. Uh, daar vlak in de buurt woont de fractievoorzitter van GroenLinks Utrecht. En Utrecht is echt een GroenLinks bolwerk. Laatste verkiezingen, twee jaar geleden, was het een van de grootste partijen van een grote stad... Um, de grootste fractie in Utrechtse gemeenteraad. Kortom, een echt... Ik ja, geloof dat Nijmegen dat ook wel een beetje is, hoor, maar toch meer richting SP daar ook. Nee, uh, GroenLinks, hoog in de peilingen hier altijd in Utrecht. Dus vandaar dat we Utrecht hebben gekozen, ook al omdat hier het landelijk partijbureau staat. Maar we weten nou al dat we daar niet welkom zijn. Oh, mag je niet naar beneden? Nee. Nee, mogen we niet naar binnen. We mm. hebben u al gebeld, natuurlijk gisteren, ter voorbereiding van. Mm. En men zat niet op ons te wachten. Het is gek, je zou zeggen, de verkiezingen komen eraan. De NOS is van harte welkom. Niets te verbergen, maar nee. Um, eventjes terug nog naar de geschiedenis. Volgens mij was het 1989 dat de partij voor het eerst meedeed aan de verkiezingen. Maar toen was de partij zelf nog niet opgericht. Het was een samenraapsel van toen de PSP, de Pacifistische Socialistische Partij. De PPR, van Ria Bekkers destijds. De EVP, Evangelische Volkspartij. En de CPN, de Communistische Partij Nederland. Die toen in die tijd nog maar heel weinig stemmen kreeg. Luister even naar een oud fragment van de oprichting van GroenLinks. Er valt straks weer wat te beleven in Den Haag. Dat zeggen de kleine linkse partijen die op 6 september als één nieuwe politieke formatie op het binnenhof willen aantreden. Na jaren moeizaam onderhandelen willen EVP, CPN, PSP en PPR als één grote fractie terugkomen in de Tweede Kamer. Nu hebben alleen nog PSP en PPR samen drie zetels. Lijsttrekster Bekkers mixt straks op elf zetels. GroenLinks kiest voor hogere uitkeringen. Bovendien moeten die de loonontwikkeling weer gaan volgen. Het milieu moet schoongemaakt worden, onder andere door een heffing op milieu-onvriendelijke producten. Ook wil GroenLinks dat Nederland uit de NAVO gaat. Een duur programma. Is dat wel betaalbaar? Ons programma is betaalbaar. Wij hebben voor alle wensen die daarin liggen, met name op het gebied die geld kost, op het gebied van milieu en op het gebied van armoede tegen de armoedebeleid, hebben wij heel duidelijke financiële oplossingen. Regeren sluit de nieuwe combinatie niet op voorhand uit, als het maar met PvdA en D66 is en er een goed regeerprogramma ligt. Zeker, dat hangt natuurlijk af van het programma wat eruit komt, maar als wij met de gezamenlijke progressieve partijen tot een goed regeerprogramma kunnen komen, dan zijn we van de partij. Ja, dan moet ik ook nog even denken aan 1994. Toen was er een referendum binnen de partij voor een lijsttrekker. En dat werd toen een duo. Twee lijsttrekkers. Ina Brouwer en Mohamed Rabba. Dat waren nog eens GroenLinks-tijden. Goed, wij gaan zo aanbellen bij Marie Mos. Die is dus fractievoorzitter van GroenLinks in Utrecht. De grootste fractie in de Utrechtse gemeenteraad. En ik zal die krantenkoppen van jou, Lara, uh, meenemen naar haar. Oké, okay. dan horen we straks van jou bij uh, Utrechtse groenlinks Marie Mos dus. 18 minuten over 6. Hij leefde drie jaar langer dan was voorspeld. Abdel Basset al-Megrahi. In 2001 werd hij veroordeeld voor de aanslag op een vliegtuig boven het schotse dorp Lockerbie. Op 60-jarige leeftijd overleed hij gisteren dan toch. Dit zou hij op zijn geweten hebben. Good evening. A Pan American Boeing 747 airliner flying from London to New York crashed tonight in the Scottish borders. The company says that Pan American Flight 103 had more than 250 people on board. In 1988 ontplofte een vliegtuig boven het Schotse plaatsje Lockerbie. Er was een bom verstopt in een van de koffers aan boord. 270 mensen kwamen bij de ramp om het leven. It came down on the village of in First say it into a in the of the town, burst into flames and sent a fireball 300 feet into the air. Twee medewerkers van de Libische inlichtingendienst worden verantwoordelijk gehouden voor de aanslag, maar in 2001 wordt uiteindelijk alleen Megrahi veroordeeld. Hij moet 27 jaar een Schotse cel in. Megrahi blijft zeggen dat hij onschuldig is, maar zijn beroep wordt afgewezen. In de gevangenis krijgt hij kanker. De Schotse minister van Justitie besluit Megrahi in 2009... op humanitaire gronden vrij te laten om hem in Libië te laten sterven. But Mr. Abdelbasid Ali Mohamed Al-Megrahi convicted in 2001 for the Lockerbie bombing, now terminally ill with prostate cancer, be released on compassionate grounds and are allowed to return to Libya die. Een omstreden beslissing waar veel kritiek op komt... van de voornamelijk Amerikaanse nabestaanden. We've just a man of 270 Ook de huidige Britse premier David Cameron... is altijd fel tegen de vrijlating geweest. Het vrijlaten van een massamoordenaar... verantwoordelijk voor de grootste daad van terrorisme ooit gepleegd in Groot-Brittannië... is op alle fronten fout. Maar de Schotse minister van Justitie is zeker van zijn zaak. Megrahi is stervende en heeft nog maar een paar maanden te leven. Het is terminal, final en irrevocable. Hij gaat sterven. Als een ware volksheld wordt Megrahi ontvangen op het vliegveld van de Libische hoofdstad Tripoli. De omhelzing van de Libische leider Gaddafi volgt. Maar drie maanden werden drie jaar. En gisteren overleed Megrahi dan echt. Zijn familie blijft nog steeds in zijn onschuld geloven. We call him the innocent guilty. Bast was the god of the sacrifice. Volgens de boer van Abdelbasad al-Megrahi was hij onschuldig en is hij gebruikt als zondebok. Het is tien minuten voor half zeven. Wat het snowboarden is voor de skisport is het kitesurfen in de zeilsport. Kitesurfers schuren over het water met een plankje aan de voet en een grote vlieger als zeil. De sport is snel volwassen geworden. Het is zelfs een onderdeel bij de Olympische Spelen in 2016 ten koste van het windsurfen dat verdwijnt. Afgelopen week waren er wereldbekerwedstrijden in Scheveningen met een Nederlandse winnares.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 En als het wat minder hard waait, dan zijn de racers aan de beurt. Dat is de uh, finishboei. Ja. En die leg je net buiten de branding ja, Daarvoor wordt dan snel het wedstrijdparcours uitgezet. Het is dit maar uh, plus minus uh, 70 meter. Dat is de wedstrijdleider. Vandaag, vandaag hebben we drie boeien. Dat is ook vrij simpel te volgen voor dus de gemiddelde toeschouwer die niks van zeilen of kitesurfen weet. Ja. Want dat is waar het uh, tegenwoordig bij de Olympische Spelen ook om gaat. Hè. Het moet ook een uh, televisiesport zijn. Het moet simpel te begrijpen zijn en spectaculair. Precies, daar gaat het om en dat doen we al eigenlijk zes jaar sinds we hiermee begonnen zijn. En het grote verschil met de zaalsport en kitesurfen is inderdaad dat we de races dichter onder de kant hebben. Bij zaalwedstrijden is het vaak nou ja ver op zee en wat beeldjes later, maar het is voor de gemiddelde toeschouwer niet echt te begrijpen.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 Het is echt heel erg jammer, want uh, ja, natuurlijk als boordsporter wil je gewoon alle boardsporten erin uh, hebben zitten. Ik vind het gewoon heel jammer dat die beslissing is genomen door, uh, door de zeilbond. Alleen ja, uh, op dit moment kunnen we daar even weinig aan doen. We kunnen surfers gaan kuiten? Die moeten absoluut gewoon ja? gaan kuiten. Is het niet heel iets anders? Het is wel echt anders, maar uh, ja, het gevoel voor het boord en wind uh, zit er al in. Dus uh, de uh, de ja in vier deel jaar kun je een hoop leren. Deelnemers al buiten uh, op het water zich klaarmaken voor de start. Oh! Three! Two! Kijk, en daar gaan ze dus, als u naar rechts kijkt, daar is nog een oranje boei. Die moeten zij gaan ronden. En dan kun je ze zien Dat, uh, scheuren de over de golven. Het gaat echt heel hard. De snelste zelfsport ter wereld, beweren ze zelf. Ja, dus het gaat heel hard. En stunt is mooi. Ja, het is echt leuk om te zien. Ja, prachtige sport. Dat zo dichtbij komen, zo uh, tastbaar wordt de sport. Klartje aan de roze richting de gaan komen. En ze finishen zowat... Op het strand. Uh, de eerste plaats opnieuw op haar naam. Ja, yes. lekker. Zo is dat. Nederlandse winnares en kitesurfster Katja Roos... in een rapportage van Matthijs van de Wiel. Het NOS Radio 1 Journal Sport. Robert Gessing heeft in Los Angeles de Ronde van Californië gewonnen. Kopman van de Rabobank voor over de zaterdag de leiding... in het algemeen klassement door winst in de koninginnenrit. En hij stond die leidende positie niet meer af. Na zijn beenbreuk in september lijkt Geesink weer helemaal terug. En daardoor is deze overwinning een van grote waarden. Ja, waarde is enorm. Uh, ik denk uh, ja dat ik uh, dat ik na de beenbreuk van vorig jaar een beetje een streep getrokken heb, zeg maar, onder het uh, onder eerste gedeelte van mijn carrière. Want uh, ja, die moet gewoon echt helemaal terugkomen, terugkomen aan de top. En dat is. Uh,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 Vitesse gaat Europa in. Arnhemse ploeg was de sterkste in de nacompetitie. RKC Waalwijk werd met 2-1 verslagen. En dus speelt Vitesse voor het eerst in negen jaar weer Europees voetbal. Middenvelder Nicky Hofs over die prestatie. Wie had het voor het seizoen gedacht eigenlijk. En, uh, ja, we hebben Europees voetbal. En, uh, ja, dat is uh, qua team, maar uh, ik denk dat de trainer daar een hele grote rol, rol heeft in gespeeld. En, uh, dat zegt genoeg. Dat zegt namelijk dat de spelers van Vitesse willen dat de trainer John van den Brom blijft. Of dat gebeurt is maar de vraag, want Anderleg hengelt naar de diensten van de trainer. En dus is er onduidelijkheid over de toekomst van Van den Brom. Technisch directeur van Vitesse, Ted van Leeuwen, legt die onduidelijkheid uit. Nou, de reden is dat een andere club zich voor hem gemeld heeft. Een overval dus, zou je kunnen zeggen. Anderleg heeft zich bij John van den Brom gemeld, zijn zaakwaarnemer. En die heeft dat vervolgens aan ons gemeld. Zo is het gegaan. Maar van ander hebben we tot op heden nog geen woord gehoord. Vitesse dus Europa in. VVV Hans haalt zich in de eredivisie. Club speelde met 2-2 gelijk tegen Helmond Sport. En had donderdag al met 2-1 gewonnen. En Willem II is na één jaar weer terug in de eredivisie. De Tilburgers waren over twee wedstrijden beter dan FC Den Bosch en zijn gepromoveerd. We blijft bij het voetbal. Het Nederlands elftal speelt morgenavond zijn eerste oefenwedstrijd in voorbereiding op het EK. In München is de verliezer van de Champions League finale van afgelopen zaterdag de tegenstander, Bayern München. Het is ook het moment dat Arjen Robben weer even aansluit bij Oranje. De aanvaller is volgens bondscoach Bert van Marwijk verplicht te spelen tegen zijn eigen club. Contractueel uh, uh, moet hij bij ons meedoen. Alleen hoe lang hij speelt, dat, uh, ja, dat bepaal ik.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 Op de training van Nederland Nederlands werd er veel nagepraat over de wedstrijd tussen Bayern München en Chelsea. En natuurlijk leefden de internationals mee met Arjen Robben, die in de verlenging een strafschop miste. Rafael van der Vaart had al zo'n voorgevoel toen Robben achter de bal ging staan. Ik voelde het al, dat ik heel eerlijk ben. Je zag natuurlijk dat hij nerveus was en het was natuurlijk een onwijs belangrijk moment. En uh, hij heeft natuurlijk al een paar gemist dit seizoen. Dus uh, nee, ik had er geen goed gevoel bij. En doordat Chelsea won, nog een bijeffect, van Tottenham Hotspur... is de club van Van der Vaart in het nieuwe seizoen veroordeeld... tot de deelname aan de Europa League. Belangrijkste vraagstuk bij het Nederlands elftal... is nog altijd wie de linksbackpositie positie gaat invullen. De bondscoach ontkent dat het trainingskamp deze week... volledig in het teken staat van die zoektocht. Dit is gewoon een trainingskamp waarin we ons op dit moment... zeker fysiek voorbereiden dat iedereen op hetzelfde niveau komt. En vandaag heb je ook al gezien een beetje tactisch... We moeten weer wennen aan elkaar. En de oefenwedstrijden zijn er, het woord zegt het al, om te oefenen om klaar te zijn voor de eerste wedstrijd op het EK. Problemen zijn er trouwens nauwelijks. Maarten Stekelenburg werkte gisteren nog een aangepast programma af vanwege een schouderblessure. Voor Marwijk verwacht echter dat de keeper van AS Rome na één of twee oefeninterlands weer beschikbaar is. Motocrosser Jeffrey Hellings is als zesde geëindigd in de Grote Prijs van Brazilië in de MX2-klasse. Zegen ging naar de Brit Tommy Searle voor de Fransman Christophe Charlier en de Spanjaard José Boutron. Hellings behoudt nog wel de leiding in het klassement op de wereldtitel met 223 punten. Maar Searle heeft de achterstand teruggebracht tot 20 punten. Radio 1 Het NOS -journaal.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 De presidentsverkiezingen in Servië zijn verrassend gewonnen... door de nationalist Tomislav Nikolic. Hij krijgt iets meer stemmen dan de zittend president Taric. In zijn overwinningstoespraak zei Nikolic... dat Servië niet zal afdwalen van het Europese pad. De nieuwe president wil de band met Rusland versterken. En een shirt van de legendarische honkballer Babe Ruth... is geveild voor 4,4 miljoen dollar. Volgens de koper en de verkoper is dat een record voor een sportitem.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 De temperatuur ligt nu rond de graad of 12. Nou, in de loop van vanochtend uh, lossen de mistbanken op en breekt uh, de zon door. Toch kan lokaal de laaghangende wolking nog lang aanwezig blijven... en duurt het tot eindochtend uh, voordat de zon ook daar doorbreekt. Nou, vanmiddag zien we een afwisseling van zon- en stapelwolken... en de temperatuur loopt ook weer flink op. Het wordt uh, 22 tot 26 graden. En alleen in de kustgebieden daar wordt het door wind van zee slechts 15 tot 20 graden. Later vanmiddag ontstaan er in het oosten en zuidoosten weer een aantal regen- en onweersbuien. En daarbij is er ook kans op hagel. De wind komt uit noordelijke richtingen en is overdag matig van kracht. Morgen dinsdag zien we opnieuw een afwisseling van zon- en stapelwolken. En verschijnen er later op de dag weer een aantal regen- en onweersbuien in het oosten en zuiden van het land. Het wordt 20 tot 25 graden. A ah, en we bij Verkeersinformatie. In het midden van het land en in Noord-Brabant komen misbanken voor. De files die staan al op de A7, Hoorn richting Zaandam. 3 kilometer voor de afrit bij de wormer. Vanuit Altmaar op de A9 naar al Amstelveen. 3 kilometer bij Knoopunt Velzen. En op de A28 zollen richting Amersfoort. Langzaam rijden tussen Nijkerk en Amersfoort over 2 kilometer. 25 procent? 20 procent? 14 procent?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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven uur. Luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een verantwoord vertrek van alle westerse troepen uit Afghanistan. En wat gaat er gebeuren na 2014 als die inderdaad weg zijn? Dat zijn vandaag op de NAVO-top in Chicago de belangrijkste onderwerpen. Minstens zo belangrijk in deze tijden van crisis. Waar moet dat geld vandaan komen voor een verantwoorde exit-strategie? Een verslag hoort u van onze correspondent in Chicago op dit moment, Wessel Dion. Wall Street!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 Eindeloze speeches vanaf een spreekgestoelte. Een brief van een Afghaanse vrouw die een oproep doet tegen geweld. Your voice against war and the war mongering US government and its NATO allies is deeply inspiring to the freedom loving people of Afghanistan and to people around the world. Meest indrukwekkend is het optreden van een Army Ranger, een militair die vier jaar heeft gevochten in Afghanistan en die zegt te weten wat het is het geweld tegen de bevolking daar.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 Het lijkt niet te guys want een that mensen die de show runnen, big maken grote it. De wereld nu op dit moment zit in een hele grote economische crisis. En wat doen we in de Verenigde Staten? We vechten een oorlog. En die oorlog is niet te winnen, dat lukt ons niet, maar we gaan toch door. En dat is omdat er een heel klein clubje mensen aan de touwtjes trekt... ...en die oorlog doorzet, omdat ze daar beter van worden. Maar dat is wat gebeurt, de manier see ik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 Vincent van Gogh, Pablo Picasso, Jackson Polk. Hun werk is op heel eigen wijze geïnterpreteerd... door kunstschilder Robert Sandvliet. Zelf noemt hij het een studie om zijn eigen plaats... in de schilderkunst opnieuw vast te stellen. Het resultaat is te zien in het Museum voor Actuele Kunst... het GEM in Den Haag. Sandvliet gaf een rondleiding aan onze eigen Jeroen Wielaard. en begon bij een variatie op Picasso, L'Atelier de la Californie à Cannes. Ja, het is eigenlijk naar een schilderij van Picasso... Wat Picasso heeft eigenlijk heeft hij eigenlijk zijn eigen, het interieur van zijn eigen atelier geschilderd. Mm -hmm. Wat ik daar het mooiste aan het schilderij vond, was in het, dat in het centrum van het beeld een wit schilderij op een ezel staat. En daaromheen gebeuren allerlei andere schilderijen en je ziet de ruimte. Maar het mooiste is dat het middelste vlak van dat schilderij onbeschilderd is gebleven. Dus eigenlijk heeft hij om het vlak heen geschilderd. En um, daar staat dat schilderij te wachten om beschilderd te worden. Hoe zou ik dat dan doen? Mm -hmm. Ik wil niet die Picasso naschilderen. Nee. Dus uh, ik ga anders met, met die taal om, anders met dat beeld om. Dus wat ik bijvoorbeeld in eerste instantie al deed... dat ik ben meer in gaan zoomen op dat beeld, op dat schilderij... in het midden van het uh, atelier. En heel langzaam, al die uh, dingen die daar stonden... die verdwenen eigenlijk uit het beeld. Tot er uiteindelijk nog maar... Nou ja, rechts zie je nog twee schilderijen heel vaag... of omtrekken van schilderijen staan. En links zie je nog net een krukje staan waar een schilderij tegenaan staat... Maar prominent in het midden zie je nog de ezel waar een doek op staat. En uh, uiteindelijk moest ik gewoon die keuze maken om dat witte vlak... dat hele mooie idee op te geven en te veranderen in een zwart vlak. Uh, in een zwart nachtelijk schilderij uh, waar het licht eigenlijk ingezogen wordt. In zaal 2, beneden, daar zien we de stippen van Jackson Pollock terug. Ja. Op zijn zandvliet. Ja, ja, het is natuurlijk geen, het, het, bij mij geen dripping. Ik, ik was al wel gefascineerd natuurlijk... Uh, ik ben altijd wel gefascineerd geweest door de drippings van uh, uh, Pollock. Maar ik had ook een soort van weerstand ertegen. Omdat ik, maar dat komt omdat dat idee van die dripping... Uh, de afgelopen decennia ook een beetje een soort van vervlakt is. Weet je? Geklieder. Weet je, even... Dat was het toen natuurlijk niet. Hè? Toen was het bevrijdend. Dus die, die, die spirituele bevrijding zit in dat beeld. Dat is heel mooi. Daarom word je nog steeds, als je zo'n schilderij ziet, verleid door zo'n beeld. En wil je dat bekijken? Maar om dat op te hernemen, dus om dat nu nog een keer te schilderen... Is, dacht ik meteen van, is het onmogelijk om dat te doen met druipers... en, en spatters en spetters. Dus dat heb ik ook niet geprobeerd. Vlechtwerk? Een, een vle ja, het is een soort van spinnenweb van draden ja, die over ja. elkaar heen liggen. Het is ook heel driedimensionaal. Het zit er diepte in dan vervolgens... Die opbouw van zijn schilderij heb ik gewoon bestudeerd en uh, hernomen. Een beetje opnieuw uh, toegepast. En dat is eigenlijk de clue van deze serie. Dat ik steeds een werk helemaal probeerde te doorgronden... en bijna ja, tot het bot uit te kleden. Dat ik wist van, aha, hier gaat dit schilderij over. Dat en dat en dat heeft die kunstenaar gedaan. Maar nu komt de vraag, hoe ga ik dat doen? Waar schuurde het en waar botste het met jezelf? Nou, Levin de Mist van Pollock was een moeilijke... omdat ik, dat ik daar... Uh, dat rare gevoel had, dat ik het ook een soort, van, een soort van weerstand had. En dat had ik ook, dat is heel leuk... want ik had het ook die weerstand toen het schilderij af was. En eerst dacht ik van, het, is, het schilderij is niet goed. Maar juist omdat ik die positie niet kon bepalen... Die, en dat was eigenlijk overeenkomstig met uh, hoe ik dat werk van Pollock zag... toen dacht ik van, ah, dat is dus hoe dat schilderij werkt. Dus dat klopt. Het is wel vechten geweest. Je hebt jezelf niet makkelijk gemaakt. Nee, want ik, ik, ik wilde juist een, een groot overzicht. Van, van alle dingen die ik interessant vond. En dat, dus, dat kan dus een, een werk van Rembrandt zijn. Het kan een werk van Mondriaan zijn. Het gaat dat ik gewoon kriskras door die kunstgeschiedenis. ...dingen zie die ik mooi vind en waar ik wat mee moet. En bij de ene is dat gevecht echt groter geweest om dat te overwinnen of, te, overwinnen of dat te hernemen dan bij de andere. En de mensen moeten niet denken dat ze ook nog maar een kopie van Rembrandt of Mondriaan hier zullen aantreffen. Dat beeld in hun hoofd moeten ze thuis laten. Ja, want het is geen kopie en het is ook geen commentaar en het is geen hommage, hoe goed ik het ook vind. Het is een onderzoek, dus het hernemen van dat beeld. En dat zei Robert Zandvliet tegen Jeroen Wielaert. Zijn werk is dus te zien in het Museum voor Actuele Kunst, het GEM in Den Haag. Bijna kwart voor zeven. De Champions League zit erop. We kunnen in de stemming komen voor het Europees kampioenschap voetbal. Makers van apps, programmaatjes voor de mobiele telefoon, zijn dat al wel. Er zijn inmiddels tientallen van die apps met grappen en spelletjes voor rangen en voorstanden. Verslaggever Jeroen Schutteijzer bekijkt er een aantal. Ken de voetbalfraude? Nou? Oh jee, pas op, ze gaan zingen. Ik zie daar de heren Derksen en uh, Genee liggen op een poster. Ik heb net de VI even gesproken. Die komen eind volgende week met een app waar ze claimen uh, alles te bieden uh, wat een voetbalsupporter nodig heeft. Ja, dat mag je ook verwachten van een voetbalblad, hè? Ja, wat ik, wat ik daar zelf in de omschrijving het, het, het mooiste vond... zijn de real-time statistieken die daarin staan. Dus je kan... De, de opstellingen zie je, uh, aantal corners en gele kaarten. Dat komt er allemaal live uh, in. Er zijn dus nog apps die, die nog komen, hè? Ja, zeker, zeker. Menno Bisiot van uh, Pinch. is een bedrijf dat apps ontwikkelt. Voor merken maken wij apps. Wat is de leukste En als je hem langer ingedrukt houdt, dan blijft hij langer goal roepen. Goal! En het handigst, uh, dat is, aan de ene kant vind ik het jammer... maar dat is toch gewoon de officiële UEFA-app. Die is het uh, mooist vormgegeven, die werkt het meest intuïtief... waar al het nieuws in staat, waar alle informatie, alle wedstrijdschema's uh, in staan... Dat, dat is de belangrijkste app, denk ik. Dat is wel een beetje saai, hè? De UEFA-app. Dat klinkt zo officieel. En wat zit daar allemaal op? Even kijken. Videobeelden ook? Ja, op dit moment zijn het nog beelden van de Champions League en de Europa League. Tijdens het EK komen er natuurlijk wedstrijden van het, um, van het EK... Je moet trouwens wel fors betalen. Hoeveel zegt u? 7,99. Zouden er nou mensen zijn die dat doen? Apple-gebruikers zijn veel meer bereid om te betalen dan Android-gebruikers. Voor Android is 5% bereid om iets te betalen. Bij Apple, voor iPhone dus, is dat 95%. Waarom is dat? Waarschijnlijk een uh, iets hogere koopkracht. Onder de Apple-gebruikers zijn ook duurdere telefoons. Valt er nog iets te winnen met een app? In sommige apps, bijvoorbeeld de app van Carlsberg... daar kan je winnen om de Man of the Match Award uit te reiken tijdens de finale. Carlsberg. Probably the best beer in the world. Dus dat je echt op het veld mag komen. Mag je echt naar Kiev? Zijn er ook apps die door de mand vallen? Nou, de grootste valkuil bij apps maken is dat je er te veel in wil stoppen. En dat zie je wel vaak terugkomen. Want loopt hij dan vast of wat is het? Nee, het is gewoon een klus om hem te ontdekken wat, wat er allemaal mee kan. Voordat je alles door hebt. De, de gemiddelde mens heeft geen zin om daar tien minuten naar te kijken... en mee te spelen wat hij daar allemaal mee kan. Het moet meteen duidelijk zijn wat hij kan. Niet te ingewikkeld. Een goede app niet, nee. Nou, Zullen we nog één keer uh, het geluid laten horen van de leukste EK-app? En dat we dat maar veel mogen horen voor Oranje... Vaak Stilburg viert de promotie van Willem II naar de eredivisie. Uitbundig, hoort u zo dadelijk. Eerst maar eens even naar de verkeersinformatie. Kees Kwaks, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Hoe het op de weg? Uh, standaard voor een maandagochtend. Uh, niet veel meer dan uh, de dagelijkse files. De langste daarvan op de A7-hoorn richting Zaandam. 4 kilometer bij Weide-Wormer. Op de 28 langzaam rijden vanaf Zwolle naar Amersfoort... bij Leusden over 3 kilometer. En de A50 tussen knooppunt Beekbergen en Loenen staat 3 kilometer. Er is wat mist. Er is wat mist ontstaan in Noord-Brabant. Er zitten wat mistbanken voor... En ook krijgen we meldingen melding uit Flevoland en de omgeving Amersfoort. Het zijn uh, lokale misbanken En dat gaat tot een uur of acht duren, zoals ons verteld. En daarna moet het zicht daar ook beter worden. Oké. Okay. Denk je dat uh, automobilisten daar veel last van hebben? Hoe ontwikkelt de spits zich, vermoed je? Ik vermoed een normale. En dan komen we ergens uit op 140, 150 kilometer. Veel meer zal het niet worden, denk okay. ik. Oké. Tot later. Tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. En verslaggever Marjano Remmers is in Utrecht vanochtend. En heeft een groenlinks gevonden die wel voor hem openslaat. Ja. Jazeker, dat is de deur van uh, Marie Mos, fractievoorzitter van GroenLinks Utrecht. En die heeft twee van jullie krantenkoppen zelf door de brievenbus ontvangen vanochtend. Die van het AD. Sfeer bij GroenLinks is volledig verziekt. En de Volkskrant ligt hier ook harde dreun voor GroenLinks. Wat doet dat, die krantenkoppen, met u? Nou, dat is natuurlijk heel uh, verdrietig als je ziet uh, dat uh, je uh, opeens in de peilingen zo diep zakt... Maar eh, tegelijkertijd denk ik van ja, GroenLinks is uh, een uh, hele open, optimistische partij met uh, een heel duidelijke linkse en groene koers. Dus wat mij betreft moeten wij gewoon met z'n allen keihard aan de slag gaan om te laten zien dat GroenLinks uh, uh, niet de, de partij is die mensen. Uh, verhindert om lijsttrekker te worden, maar juist een partij is die mensen kansen biedt, discussies stimuleert mm. en een heel duidelijk groen en links profiel heeft. Ja, nou dat groene uh, profiel, dat misschien nog wel. Maar dat wat u daarvoor zei, dat open karakter, dat, dat, ja, dat is natuurlijk. Die geur hangt er even niet, natuurlijk. Hè? Dat het een open partij is en dat je, hè, als het gaat om de fractiediscipline. Ja, GroenLinks uh, die, uh, heeft het op dit moment uh, zich van een andere kant laten zien. Maar als je gewoon kijkt naar de discussies binnen GroenLinks, die zijn. Uh... Uh, ja, van alle tijden, zeker als het gaat over Kunduz, over Irak, over Kosovo. Ja. dan zie je dat daar de meningen binnen GroenLinks echt over uiteenlopen. Terwijl... Ook hier in Utrecht, hè? want we, noemden, we zaten net voor de winnaaruitzending kwamen. hadden we het over de, de koopzondagen? Ja, ook uh, over koopzondagen. Maar dat raakt minder aan het hart van GroenLinks. Dus dat vind ik een iets andere kwestie. Maar wij hebben bijvoorbeeld bij de koopzondagen als fractie 5-5 gestemd. 5 voor, 5 tegen. En dat kan dan ook. Ja, wij zijn geen dogmatische partij waarin uh, uh, of een, een partij met een communistisch manifest... waarin gezegd wordt van, uh, ga je zo, wilt, moet het en, uh... zo moet het en niet anders. Dus hoe kan het nou toch zo gelopen zijn? Want als je nu ziet wat de schade is die is ontstaan... Nou ja, dat, dat, dat vind ik ook wel heel erg uh, sneu uh, om dat uh, zo te zien. Uh, en uh, wat ik ervan begrepen heb, is dat uh, hoe het verkeerd gelopen is... is dat wij gewoon een procedure hebben opgesteld die natuurlijk bedoeld is... om uh, uh, te zorgen dat uh, je geen uh, en enorme misses maakt met uh, mensen die uit het niets komen... Uh, dat die uh, zomaar lijsttrekker kunnen worden... Terwijl uh, je natuurlijk gewoon een, uh, een goed Kamerlid... daar moet je gewoon uh, een, uh, uh, ook de, de ruimte aangeven van... hé, hey, hij is een goed Kamerlid, laat, laat hem de strijd aangaan... en de kiezer zal bepalen. Het gaat ook om vertrouwen wat je moet hebben in je eigen kiezers. Dit wordt niet het slotakkoord van GroenLinks in Nederland? Als partij bedoel ik? Nee, zeker niet. Uh, GroenLinks is... Uh, uh, ik beschouw dit als een, uh, als een misser terwijl die niet bij GroenLinks past... Dus het komt nog goed. Ik zie ook dat u er ook een vastberaden blik bij, uh, bij trekt. En bovendien er gaat nog een hele zomer overheen en misschien gaat dan de wind wel weer liggen. Zou ook nog een gedachte kunnen zijn. We praten er dus straks over verder. Uh, leggen we de kranten even aan de kant en dan pakken we straks Twitter er eens even bij. Marno Remmers praat vanochtend over de problemen bij GroenLinks. Ja. Vorig jaar werd er getreurd in Tilburg, maar gisteravond was het feest. Na een 2-1 overwinning op FC Den Bosch promoveerde Willem II naar de eredivisie en dat werd uitbundig gevierd. De binnenstad van Tilburg is langzaam rood-wit-blauw gekleurd. Het zijn de kleuren van Willem II, de tricolores. De plaatselijke voetbalclub die vandaag is gepromoveerd naar de Eredivisie. En dat wordt gevierd met een podium midden in de stad... met heel veel vuurwerk en natuurlijk met bier. deze middag? Heel geweldig, geweldig. Hartelijk was je in het stadion? Geweldig. Ja, ja, ik was in het stadion. Toppie, hey, toppie, toppie. Vertel eens hoe dat ging. Dat was heel geweldig. Ze stonden op een gegeven moment tot het einde van de wedstrijd stonden supporters al over, de, over, die, over die gracht. Ze stonden al klaar en toen de wedstrijd afgelopen was, hey, toppie, op ook veld op, geweldig. Heel mooi. Er is lang niks te vieren geweest voor Willem II. Ja, um, Ja, nu weer wel. En dan moet ik altijd vragen, als een club promoveert... ...heeft Willem II iets te zoeken in de Eredivisie? Nou, ik vind het wel. Als je kijkt uh, naar het budget... ...en je kijkt naar de, wat uh, echt zeker gepresteerd heeft... ...dan denk ik wel dat het gaat lukken. Waar ja, kijkt u nou het meeste naar het volgend jaar? Nou, ik hoop gewoon dat ze volgend jaar erin blijven. Maar zal, zal ik even een voorzetje geven? Ja. De wedstrijd tegen NAC? Ja. Ja, het is ja. toch de derby, hè? Ja, is de derby, dat blijft de derby. Altijd. Dat zullen ja, goed de... genieten. We zullen goed genieten. Er hoort erbij. Brabant onder elkaar, hè? Brabant onder elkaar. Tak. We zijn hier uh... onder. We zijn hier onder. Ondanks eh, dat de bospartners, de boeren proberen te verzieken. Ja, dat was even geen leuk Brabants van de Rondje. Nee. nee. Maar ik zeg meer over hem dan over ons. Wat, eh, waar kijk je nou het meest naar volgend jaar in de Eredivisie? Gewoon überhaupt terug tegen de Eredivisie-clubs voetballen. Ja, klaar. Dat is waar, waar, waar wij thuis horen, dus... Eh... Willem 2, club met heel veel traditie, club met heel veel geschiedenis, Champions League gespeeld. Ja, ja vind ik wel. Wij horen gewoon in de eredivisie Champions League is, is heel stoer, maar gewoon terug in de eredivisie, dat is wij. wij thuis horen. Zo simpel is het, dankjewel. Uiteindelijk, terwijl het vrij hard begint te regenen, worden de spelers één voor één op het podium gehaald. Hartstochtelijk toegejuicht. Door de duizenden Willem II-supporters die voor het podium staan. Het is een feestje met heel veel bier. En, en wat zeg je dan altijd? Het zal nog lang onrustig blijven in Tilburg. Pals waagde zich uh, in Tilburg, maar gaf zich onder de feestende Willem II-supporters. Het NOS Radio 1-journal, de ochtendkranten. In de Volkskrant een portret van de Griek, Alexis Tsipras, euh, de leider van de linkse partij Syriza. De radicaal linkse politicus maakt kans om de Griekse verkiezingen te winnen. Hij wil stoppen met de bezuinigingen. De 37-jarige Tsipras geniet grote populariteit in Griekenland... waar hij de naam Sexy Alexis heeft gekregen. Hij heeft aangekondigd alle door Europa opgelegde maatregelen één voor één te schrappen. Hij nou, verkondigt dat in Europa een oorlog woedt tussen het kapitalisme en de democratie. Het Griekse volk moet volgens hem pal staan tegen de dreigende kolonisering... door de imperialistische Duitse bondskanselier Angela Merkel... Bij de vorige verkiezingen kwam de partij van Tsipras verrassend als tweede uit de bus. Nu maakt de partij serieus kans de allergrootste te worden. Minister Leers zegt asielbeleid niet strenger geworden. Dat was een kop in diverse kranten vorige week op basis van een ANP-bericht. En in nect onderzoekt of het asielbeleid inderdaad niet strenger is geworden. De conclusie, het is half waar. Het asielbeleid was onder Leers veel strenger geworden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 speciaal voor GroenLinks het woord partijgene moeten uitvinden, want vrijwel elke speler in het gedoe rond het lijsttrekkerschap voelde zich op een zeker moment wel gegeneerd. Volgens Trouw schoot GroenLinks in een woedende kramp toen Toffik Diebi zich meldde als kandidaat Ingewijden zouden hebben gezegd dat partijleider Jolande Sap herhaaldelijk heeft geëist dat Diebi zich terugtrekt. Ze zou ook de drijvende kracht zijn geweest achter de negatieve opstelling van de kandidatencommissie. De actie van Diebe noemt de krant een strategische blunder. Ook GroenLinks op de voorpagina van het AD volgens de krant is de sfeer bij de partij volledig verziekt en vlogen dit weekend de verwijten over en weer. Ook wordt de partij er nog even aan herinnerd... dat het dit weekend door de ruzies een historisch dieptepunt bereikt in de peilingen. Van zeven naar vier zetels. En tenslotte Telegraaf heeft Arjen Robben op de voorpagina staan. Oei, wat is die zo Robben miste zaterdag in de finale van de Champions League een belangrijke penalty. Dat had Robben's club Bayern de overwinning kunnen opleveren. Maar uiteindelijk ging Chelsea er met de prijs vandoor. En komt dit nog goed, vraagt de Telegraaf zich dan zorgelijk af. Over drie weken begint het EK voetbal en het verlies van Bayern. En Robben is een slechte start voor Oranje. Zal de komende week bij Oranje heel wat herstelwerk nodig zijn? En zo is volgens de krant de mening van vele insiders. Op zoek naar een topscorer.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 Tijdelijk vervangend inkomen? Kijk op doorleefverzekeringen.nl of vraag uw financieel adviseur om een polis van BNP Paribas Cardif. De Opera Orfeo het Arredite keert wegens grote belangstelling terug naar de vijver van Palais Huisdijk. Geniet van een zomeravond om nooit te vergeten. Orfeo het Arredite vanaf 25 mei. Reserveer nu via de Utrechtse Spelen.nl.